Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag is topoverleg over de situatie in Israël en de Gazastrook. De belangrijkste ministers van het demissionaire kabinet komen bij elkaar in de Nationale Veiligheidsraad. Politiek verslaggever Ewout Kiviet weet wat ze gaan bespreken. Nou, het gaat vooral over hoe Nederland zich opstelt uh, richting uh, bijvoorbeeld Israël. We moeten gesteund worden, uh, internationaal ook. Maar ook wat het conflict in Nederland gaat doen. Uh, gaat het overslaan de escalaties? Uh, betekent dat iets voor de beveiliging van Joodse instellingen? Vandaag wappert op alle ministeries de Israëlische vlag als steunbetuiging. En vanwege de oorlog in Israël heeft de UEFA de EK-kwalificatiewedstrijd Israël-Zwitserland uitgesteld. Die wedstrijd zou gespeeld worden in Tel Aviv. Ook de thuiswedstrijden van jong Israël gaan niet door. Wanneer die duels wel worden gespeeld is nog niet bekend. En de naam zeg je misschien niet direct iets, maar Tjerk Westerterp is overleden. Toch hebben we een aantal belangrijke dingen aan hem te danken. Hij was in de jaren 70 minister van Verkeer... en verplichtte toen onder meer het dragen van de autogordel en de bromfietshelm. In de jaren 80 bedacht hij de AEX-index... een getal dat aangeeft hoe de beurs in Nederland ervoor staat. Tjerk Westerterp was 92 jaar. En er komt vanochtend weer een belangrijk klimaatrapport aan. Er zijn al genoeg wereldwijde voorspellingen, maar het KNMI heeft er nu ook een gemaakt voor ons land. Dat doen ze één keer in de tien jaar. De directeur van het KNMI wil nog geen details geven, maar kan er wel iets verklappen. We hebben uh, preciezer inzicht, we hebben met name van die extreme, uh, snappen we nu meer. Hè? Dus we zijn natuurlijk ook een aantal dingen op een aantal punten verrast. Hè? Dus hittegolf bijvoorbeeld zijn sneller toegenomen in Nederland dan we in het verleden hadden verwacht. Een aantal jaren van heftige droogtes die we hebben gezien... dat gaat nog wat harder dan we hadden verwacht. Dus er zijn best een paar dingen net iets anders. Maar in grote lijnen is het klimaat aan het veranderen zoals we dat verwacht hadden. De bedoeling van het nieuwe rapport is dat de overheid het kan gebruiken voor het klimaatbeleid. En het weer nog veel grijs vandaag, maar wel bijna overal droog. En in het zuiden breekt de zon ook af en toe door...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 C Between the sexes, and there'll be no people left. And so it goes, go round again. Brachten, clubbal. Ja, brachten, clubbal. Ja, wat? Uh... Ja, wat? Uh... Ja, wat? Uh... Ja, wat, uh... ja, wat uh... ja, met het. Ja, met het. Ja, ongeveer 5000 flyers. Prijs? Uh, ja en nee. Uh, ja en nee. Uh, uh, uh, hebben We hebben dit inderdaad nodig. Zou je ons daarbij uh, willen helpen? En het wilde niet. Want nu heb je alleen maar de huur van, van, de van het huur. pand hè, wat jullie gebruiken ja. aan de Strava Plus de inkoop, zeg maar. Ja. Maar dan zijn er niet veel, heel veel kosten meer erbij, hè? Uh, ja, de belastingdienst en ja, ja, ja, ja, zo. Ja, het gaat zwaar te natuurlijk. Ja, oké. Okay, uh, ja, ja, ja, ja. ja, je appartuur gebruikt <kwijnt> veel. Mm -hmm. dan, ja. Zegt... ja. Ah. Ja, ja, en, uh, dat ja. is natuurlijk wat lager. Ja. Daarom kunnen we ook iets betere prijzen aanbieden ja, uh, ja. met onze gerechten. Zo heb je voor. Ja, het is het... Uh, 15, 16 euro heb je al een pokeball of een maaltijd, ja. ja, zo'n maaltijd wat we hebben, het is gewoon uh, ja, lekker uh, Zeker, gebakken ik, kip ja, met uh, ik... haricots, broccoli of gebakken groenten, ja. met wat rijst of patat, dan heb je ja. een compleet minuutje voor, voor die prijs. Hm. Ja, uh, ik kan het behamen, want ik heb het, het al twee ja. keer gegeven. Uh, ja, ik heb het nog niet uh, gegeten, maar uh, ja, ja, dat kan het ook echt doen. Ja, ja, dus, ja. Ja. Maar hoe zien jullie, zeg maar, over een uh, jaar uh, jullie ja. bedrijf dan? Ja, nog drukker. Het, uh, Bekender worden, he? waarschijnlijk ja, we ook. Tot op de dag van vandaag worden we uh, nog steeds uh, ja, ontdekt door ja, mensen. Ja, ja, we ja, zien ja, elke ja. dag uh, steeds drie, vier nieuwe klanten erbij komen. Ja, ja, ja. Uh, we hebben ook al een hele mooie uh, vaste klantenkring opgebouwd uh -huh. in een korte tijd. Mensen die echt wekelijks uh, vaste prik, vaste tijd bestellen. Mm. Uh, ja, en dan weet je gewoon dat je het goed doet. Ja, maar, maar zou je dan niet uh, bijvoorbeeld ook. Uh, het kunnen aanbieden in, in, in een restaurantje, in het dorp bijvoorbeeld. Uh, dat mensen komen eten, Django, zie je dat voor je of niet? Uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Ja. Uh, dat je het daarbij nog bezorgt. Ja, kijk, natuurlijk is, is dat wel de droom uh, ja. wat we willen. Ja. Alleen, uh, ja, is misschien gelijk een mooie oproep aan uh, Zandvoort. Uh, als de prijzen wat lager zijn in het dorp, dan. Uh, ja, ja, ja. Vrijprijzen gaan meer, natuurlijk. Ja, ja, ja want ja, je kunt ook dat niet. Dat zijn uh, je eerste verdiensten als is, het tuur, precies. redelijk is. Ja. Of, uh, want je kunt ook niet met je, met je prijzen wat je nu vraagt, ook niet 20, 25 procent. Nee, nee nou, gaan, dat, willen we, nee, dat, nee, dat willen we ook nee, niet. Dat willen we ook niet. Boodschappen worden al steeds duurder voor mensen. Tuurlijk. Dus als we gewoon een, uh, een lekker goed alternatief kunnen aanbieden. Ja. Uh, dat, dat is waar wij voor zijn. En ja. vers natuurlijk. Dat is nog het allerbelangrijkste. Ja, precies. Dat, ja. Nou, hoe kunnen mensen bestellen bij jullie? Kunnen het nog... uh, ja, dat is uh, via www.rimsies.nl. Ja. Uh, dat is onze eigen website. Uh, dat is sowieso altijd het beste om te doen om mm -hmm. direct. ...bij ons te bestellen in plaats van via een uh, derde partij zoals Thuis yeah. Bezorgd. Daarover betaal je toch wel een uh, aardige commissie. Uh, Jullie of de klant? Uh, wij. Ja, de ja, klant ja, ja, die werkt ja, ja. daar niks van. Nee, want nee, de prijzen nee, nee. zijn hetzelfde dus ja, ook al bezorgd, ja. als Thuis Bezorgd als onze eigen website. Ja. Alleen, uh, ja... Uh, ja. houden wij er gewoon meer aan over. Ja, en je kunt heel makkelijk bestellen via uh, ja, de, de website. Ja, de bestelsite ja. Is, is hartstikke goed. We ja. hebben ook nog een telefoonnummer. Ja, is nog een telefoon. Dat is uh, een heel makkelijk nummer. Ik zal ja, hem ook wel even opnemen. Ja, tuurlijk. Ja, ga je gang. Ja, dat is 061777. Ja, 90,50 uh... ja, Dat is niet zo moeilijk nee, 1,77,7,90,50 is... ja, 1,3,7,90,50 ja, En met ja. 0,60 voor dan hè? Maar, uh... maar dat staat ook op jullie website Ook ik op aan. de website ja. We hebben ook Facebook, Instagram uh, ja. Daar kan je ook een berichtje sturen ja. www.rinsies.nl. Ja. Nou ja, ja. goed nou. uh, Nick en Django uh, Ik wens jullie enorm veel succes ja, Met jullie onderneming en, uh... We gaan het zeker, uh, Ik ga het zeker nog een keer doen ja. Mooi, goed om te horen. En, ja, te horen. Uh, en Hans ook hoor ik? Ja, ik ga het ook doen. Maar ja, ja ik woon een beetje <laughs> lastig okay. om uh, te bezorgen. Dus ze uh, we mij, vinden we alles. We kunnen mij nooit uh, vinden. Uh, ja, nee, een leuke gozer is het trouwens die jullie haalden. Oh, die is ja, ja. ja, die die toch heel uh, ja, jongen. Ja, Een heel ja, leuk okay. jong. Een jonge gozer, hè? Ja, we hebben drie in Oké, dus best wel wat. Ja, het gaat lekker. Ja, lekker man. Top man. Hé, hartstikke bedankt. En Goed weekend. En ja, werk ze vanavond, zullen maar zeggen. Ja, dat gaat zeker lukken. Oké, okay. okay, dankjewel. Zeker bedankt. Oké, oi, oi. Oké. Il y a d'abord well. une attache. Mais avant il y avait Nathalie. Puis tout de suite après il y a eu Laura. <laughs> et ensuite il y <Okay>. a eu Aurélie. Evidemment il y a eu Emma. On Emmanuel et okay. okay. ma mm? Sophie. Et bien sûr il y a eu Eva.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 Waren dat ja, zullen we, zullen we, we nooit we, weten. We. Oké, okay, uh, we gaan uh, door met het Leuke programma. Plaat. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen we, hopen zandvoort we, dat, uh, we hopen dat uh, de uh, uh, problemen uh, een beetje opgelost uh, zijn. Uh, Ik weet het er zit niet, alleen uh, een kleine. Er uh, was een, uh, beetje, een klein beetje een hiccup. Een beetje dat een hebben we eigenlijk nog nooit gehad. Dat is jammer, hè? Nee, dat is jammer. Nou ja, in ieder geval, we gaan door. Er zit alleen een kleine repeat op de lijn. Ja, nou ja, goed. Ik praat maar gewoon door. Een gootje. Want onze tweede gast is gearriveerd. Leontien Wagenaar. Welkom, Leontien. Uh, Leontien uh, is uh, een van de belangrijkste organisatoren, Leuk nou, dat je ja, bent. een organisator van Zandvoort Art. Ik moet Art. even ingrijpen, want ik ben zeker niet de belangrijkste nee, organisator. Nee, een van de organisatoren, ja. dat wel hè, ja, dat uh, ja. is wel juist hè. Ja. Ja. Want Zandvoort Art is volgende week, 14 uh, en 15 oktober, ja. de zaterdag en de zondag. Uh, en daar gaan we even over praten, want uh, ja, gaat er gaat een heleboel gebeuren. Dat klopt hè. Ja. Want uh, meer nog dan vorig jaar of niet? Nou ja, we hebben om te beginnen hebben we meer kunstenaars. Uh, 60 wel te verstaan. 60 Ja, twintig verschillende locaties. Dus uh, ja, die twintig zaten vorig jaar volgens mij ook tegen de twintig locaties aan. Uh -huh. Maar goed, het is aardig gegroeid. En uh, waar we ook in zijn gegroeid is uh, ja, dat we bijvoorbeeld nu een uh, optreden van de muziekschool hebben. Uh, oh ja, nieuw hier... even geloof ik, Ja, ja hier ja. in de LDC. En uh, een, een film die... Uh, van, van uh, Carina? Nee, van Arja van ja. Kessel. En die... Uh, ja, die, die de Heer de Verstandvoort. Ja. Die draait hier ja. ook. Uh, ja. Beide dagen tussen 12 en 5 in het LDC. Dus dat is hartstikke leuk. En wat eigenlijk ook leuk is, is dat deze keer uh, eigenlijk mensen ook wel naar ons toe zijn gekomen van... Goh, uh, mogen we meedoen? Kunnen we meedoen? Ook als locatie, bijvoorbeeld. Of als uh, horeca, dat ze iets doen. Ja, en dat is uh, waar, we, waar, we, waar we naartoe willen natuurlijk, natuurlijk, dat ze ja, ja. je, je in de rij komen staan om ja. mee te mogen doen. Ja. Ja. En, uh, nou, ja. Want zijn dit allemaal Stondwortse uh, kunstenaars? Of? Nee, nee, er zijn ook nee, al, uh, nee, dat is wel, uh, nou ja goed, uh, aanvankelijk zijn we wel zo gestart, hè, maar wij starten ja. met het initiatief ja. in coronatijd. En uh, ja, het, het, het, het verspreidt zich organisch een beetje, de uh -huh. meeste mensen zijn wel uit de buurt, en, uh, maar er zijn ook mensen uit Haarlem en Heemstede bij, uh, die zag ik ook alweer staan, die ik zo leuk vond. Uh, Jasmijn Tolk, die uh, uh, een serie uh, schilderijen heeft gemaakt met waarin 17e eeuwse uh, objecten uh, voorkomen. Ik zeg schilderijen, het zijn foto's. Mm -hmm. En um, een beetje helmantelachtig. Dat Het is hartstikke leuk. We hebben Rick Kops, die is er volgens mij ook voor de eerste keer bij. Uh -huh. een, uh, een, een aannemer die, uh, die ook uh, serieuze kunsten maakt, zeg okay. maar, en veel uh, abstracte schilderijtjes van Zandvoort maakt, ook heel leuk. Dus, um, doe jij zelf ook mee, Leontine, of niet, uh, nee. Dat niet? Nee. Ja, ik doe mee door... Uh, ja, het de organisatie inderdaad, ja, met, ja. ja, ja. Voor, nee, maar bijvoorbeeld Carina, die, die is ook mede-organisator. Ja, ja. En die, die staat er dan zelf ook bij, hè? Dus, ja, ja, Carina is veel jonger, hè? dus die heeft veel meer energie. Ja, uiteraard. En, uh, <laughs> en uh, ja, ik ben wel creatief, maar uh, ik denk dat ik tegen de tijd dat ik een keertje met pensioen ga, wat ik denk ik nooit ga, maar dan heb ik misschien wel wat meer tijd om uh, ergens een creatieve uiting aan te geven. Oké, okay. ja, want je hebt het uh, over, over kunstenaar buiten worden. want er doet zelfs iemand mee uit de Rijswijk. Uh, dat weet je waarschijnlijk ook wel, hè? die Paul Beiersbergen van Henegouwen. Die viel uh, ons een beetje op omdat hij met uh, uh, autootjes van Jan Lammers, deze man die heeft alle auto's uh, nagemaakt die, waarin Jan Lammers ooit heeft gereden. Wat ontzettend leuk. Ja, dat is heel leuk, want uh, dat zijn er inmiddels al 450 en ik hoorde zelfs <laughs> nog, nog veel meer. Ja, hoe? Het geldt. Ja, ja, hij heeft dus wel een verbinding een, een, een, een met Sanford door Jan Lammers, dat ja. is wel heel leuk. Maar hij gaat er hier een aantal, uh, ook in het LDC gaat hij tentoonstellen. Ja, ja. En dat, dat is natuurlijk ook heel apart. Ja, en wat ook heel leuk is, vind ik dat dan uh, de verschillende werelden bij elkaar komen. Hè? Ja, He, wij zeker. zijn natuurlijk ook heel erg met uh, autosport hier in Zandvoort verweven. Ja. Maar dus, uh, ja. Ja, nou, je wel hebt wel Aad van Koningshoven met zijn uh, foto's. Nou ja, wat hier in, het, uh, in de Rabel staat, is een, een, een, een enorm groot, uh, een grote Red Bull uh, auto. Ja. voor Max Verstappen, die uh, volledig is uh, ge, ge, ge, in, in, in de kleuren van uh, Max Verstappen en, en uh, door Aad de Jong, nee hoe heet het? Nee, uh, Aad van Koningshoven. Aad van Koningshoven, die, uh, die heeft het helemaal gemaakt. Uh, die is ook uh, prachtig om te zien, maar die staat er natuurlijk ook. Ja, we gaan het niet alleen over autosport hebben, want we hebben hier nee, zeker niet. bijvoorbeeld ook Aad van Pelt. Haat van Pelt is ook leuk. Die uh, doet ook doet steeds al, mee. Hans van Pelt. Oh, sorry, Hans, Hans van, van Pelt, van Pelt. Ja, ja, ja. Hans van Pelt is mijn oude leraar. Hè? Is dat zo? Ja? Nee, ja, nee meen je niet. Heb ik uh, les van gehad op de graafse ja? school. Oh, wat grappig. Ja, ja. Hij maakt hele leuke dingen. Ja, hij maakt hele leuke, leuke dingen. Hartstikke leuke dingen. Hij, ja. hij staat elke week in de krant. En, uh, en, en mijn, zorg, en mijn zuster boogad. doet ook mee in het logo. Ja, ja, ja. Nou, LDC is eigenlijk het uh, het grootste podium, geloof ik. Waar de meeste ja, en het oude raadhuis staat ook aardig bezet. Maar, en het Rode Kruisgebouw, dat ja. is een oude, oude kleuterschool. Nicolaas Beetslaan. Ja. Daar heb ik nog ja. kleuterschool gedaan. Dat zijn da, da, da, da, da ateliers ook, hè, van onder ja. andere um, uh, Sherps. Uh, ja, Marlijne zit Marlène, daar. Paul Jansen ja. zit daar. En uh, uh, als ik het wel heb, vorig jaar uh, exposeerde Fraukje daar ook van Tetterode. Ja. En uh, Mel. En Ingrid. Mel. Zit Ingrid nu in de in het Rode Kruisgebouw. Oh, ja. oké. Okay. Ja, ja. Ja. Nou ja, de, uh, Ingrid maakt natuurlijk ook prachtige beeldjes. Ja. Mijn vader maar ja, de, had er een. De oude, oh, ja. oude brandwekkerszinnen ook. Hè? Met uh, onder andere ja. Walter Sands. Onder andere ja, Sands de gemeente. Ja. Met prachtige foto's. Ik ben er vorig ja. jaar geweest. Ik vond het uh, prachtig om te zien. Nou ja goed, uh, Wijn aan Zee doet bijvoorbeeld mee. Daar hadden we ook schilderijen en zo. Hè? En de opening is bij Wijn aan Zee hè? Ja. ja. Vrijdagavond. Uh, is uh, iedereen daar welkom? Vanaf, of uh, vanaf, vanaf, moet vanaf. je je van tevoren aanmelden? Je moet je van tevoren aanmelden, oh ja, het is op ja. uitnodiging, dus het is eigenlijk voor de kunstenaars okay. en uh, iedereen die zeg maar, meegeholpen heeft, ook uh, als je uh, locatie bent uh, mag je komen. Dus je kunt je aanmelden en dan uh, ja. kan je eventueel nog zeggen plus één, <lacht> <lacht> maximaal. Ja, het is inderdaad wel heel leuk om te zien dat er ook restaurants er zo mee doen. MMX zag ik bijvoorbeeld, ja. hangen daar schilderijen? Ja, de, hoe heet ze, uh, Corine Stoor, die, uh, die, die, die schildert natuurlijk al heel veel jaren. Ja. En die heeft volgens mij ook het hele interieur van uh, MMX uh, uh -huh. uh, bedacht. Dus uh -huh. zij is sowieso een creatieve geest en ik vind wat zij maakt ook heel leuk. Dus, uh, en ze heeft daar nu geloof ik een nieuwe expositie, uh, um, drinks and foods uh, is, is het thema, uh -huh. die, ze daar, uh, die ze daar exposeert. Dus uh, dat is heel leuk. En, dus, en dat is ook een nieuwe. Dus... Ja, dat is uh, prima. Ja, een nieuw kit uh, onder blok. En uh, ho hoewel al wel een bekende ze natuurlijk. Ja. Kan, het ja. hele, kan het hele evenement nog groter, denk jij, of niet? Of is dat... Jawel. Ja? Ja. Maar ja. hoe zie je het voor je? Met, met nog meer locaties of nog meer. Nou ja, wat ik het leuk zou vinden is dat uh, um, je niet alleen dus kunst laat zien, maar dat. Eigenlijk iedereen die een winkel heeft of een gelegenheid heeft, er iets, uh, iets mee iets do doet, doet op zijn ja. of haar manier. Ja. Dus uh, je kan een kunstcocktail of een kunstmenu kan je samenstellen. Ja. Uh, we hebben vorig jaar trouwens ook in Wapen, heeft uh, Marco Tomes een uh, voordrag gedaan met zijn gedichten. Nou, dat ja. was hartstikke leuk. Ja. Dus... Um, ja, dat soort dingen die zie ik. Die zijn, die zijn meer dan welkom. En kijken ja. jullie ook naar andere evenementen? In, in, uh, bijvoorbeeld in Bergen? Ja. Ja. Ja. Ja. ja, sterker nog, we hebben uh, Dick Min op bezoek gehad. Dat is uh, zeg maar de, de, de initiatiefnemer van de Bergse uh, Kunst daar Ja, zo heet dat. En um, ja, die heeft ons nog wat tips uh, geleerd, zeg maar, hoe, je, ja, wat je, hoe je het als je gaat groeien, kan doen. Ja. En zij zijn dus al zo groot dat ze uh, ja, echt mensen in dienst hebben. Oh ja? Ja, mag wel zo gezegd worden trouwens dat wij het allemaal uh, op vrijwillige basis doen. Mm -hmm. En uh, iedereen die heeft gewoon zijn baan waar hij zijn brood mee verdient. Dus uh, qua organisatie, zeg maar. En um, nou ja, dat is bij hun ook zo. Ja. Hij, hij, uh, hij staat zelf niet op de, op de loonlijst. En wat ik ook een heel leuk event vind, waar ik ook wel regelmatig naartoe ga, is de Tefaf in Maastricht. Ja. Nou, ja, Tefaf ja, is wel een hele grote beurs, hè? Een ja, kursbeurs. dat is ja. De, een van de werelds ja. uh, uh, belangrijkste kunst- en antiekbeurzen. Maar ja, daar, heel Maastricht, uh, pijlt ermee ja. uit. Ja. Ja. Ik was trouwens, wat ook leuk is, in Assen afgelopen week ja. uh, voor mijn werk. En daar zit natuurlijk ook een museum. Uh -huh. En daar hadden ze ook door de stad heen... dus nu Van Gogh... hadden ze op een aantal winkels en restaurants... hadden ze daar hele grote... nou ja, een soort van schilderijen, blow-ups gemaakt... Uh -huh. van uh, Van Gogh en een andere van Van Gogh en Frida Kahlo... want dat was dan weer een van de vorige exposities. Dus toen dacht ik, hé, Asse doet het ook echt heel leuk... door, uh, door, dat, door zijn kunst zeg maar, door te trekken ook naar de, naar de retail en de horeca... Want het, uiteindelijk gaat het toch een beetje om uh, ja, hoe beleef je Zandvoort. Hè? En, ja. Uh, ja, en dat is natuurlijk heel leuk dat je Zandvoort beleeft. Niet alleen als uh, autosportdorp, maar ook uh, als kunst, kunstdorp. En, creatief, ja. Uh, ja. en creativiteit uh, brengt natuurlijk toch een soort andere vibe dan autosport. Jij vertelde net dat je vier weken in China bent geweest. Ja. En uh, daar gaan we niet diep op in. Maar zie, kijk je dan met een ander uh, gezicht... Naar, naar dingen die daar spelen? De, hoe ze daar met kunst omgaan? Of, uh, ja, waarschijnlijk heb je daar prachtige musea ook. Uh, ja. Absoluut, absoluut. Hè, ja. Dat, uh, nou ja, uh, in China... Dat kan ik hier wel gemakkelijk zeggen op de radio... mochten ze natuurlijk de hele tijd niet uh, creatief zijn... in nee, de tijd van Mao. Nou. Maar um, wat ik leuk vind... ik werk daar eigenlijk sinds um, 2007... zeer regelmatig... En Sinds 2011 of zo. Nog wat, uh, nog wat meer. En de creativiteit daar is enorm ja, um, toegenomen. Is, ja. Ik heb ook wel lesgegeven daar op, uh, kunst, <kijnt> op een kunstacademie. In het zuiden, in Guangzhou. Ja, en, je, en dat is dus wat echt wat explosief groeit. Weet je? Dus ik ben wel eens naar een eindexamen uh, show geweest. Van zo'n kunstacademie. Nou, niet alleen op het gebied van mode hoor. Maar op, op schilderkunst. Op allerlei soorten kunst. Er zit kunst natuurlijk enorm veel talent over. Echt, ze, zijn, ze maken geweldige dingen. Dus waar, waar ze aanvankelijk bekend stonden als: we kopiëren alles. Nou, dat is echt niet meer zo. Nee. Dus, uh, en dus uh, ik vind het heel leuk om te zien ook dat er zo ontzettend veel talent is. Ja, en dat dat ook inderdaad op die manier uh, ook, uh, nou ja, gevoed wordt. Ja, maar dat kan juist ja. niet anders met meer dan een miljard inwoners. Dat er toch wel talentvolle nou ja, je ziet mensen er steeds meer, uh, tussen zitten. Chinese ontwerpers, zeg maar... die de Europese markt op, uh, op gaan. Ja. En andersom... qua kunst zien we ook steeds meer... Chinese kunst op uh, ja. bijvoorbeeld de Pan. Heeft ook wel een Aziatische... Ja, een aantal, kunst, aantal calories... die ja. Uh, ja, um, ook Chinese kunst... Uh, um, tonen en verkopen. Maar... Um, ja, het is, uh, het is leuk om te mm. zien dat zo'n land waar we waar misschien niet zo heel veel mensen binding mee hebben, mm. zeg maar vanuit het westen, dat er toch heel veel gebeurt op het gebied van creativiteit. Ja, maar goed, in het oosten is uh, de, Europe de Europese kunst wordt steeds belangrijker. Ik ken mensen van Galerie Jasky, die ken je waarschijnlijk wel in Amsterdam. Uh, oude Galerie van Tom Okker. Maar, oh ja, ja, ja. Uh, en uh, die hebben, zijn begonnen in Thailand. Oh ja? uh, Geweldig succes, uh, verkopen dingen en uh, dat, gaat, dat gaat heel goed. Maar die ontdekken een nieuwe markt, een nieuwe Europese markt zeg maar, dat is wel interessant moet ik zeggen. Ja. Nou, we zijn met heel erg ver afgedwaald ja, mooi, van, van Zandvoort, ja. dat, dat is wel leuk natuurlijk. Van uh, China naar Thailand uh, en weer terug. Ja, Kun jij, kun jij zeggen uh, precies wanneer uh, de, de, de, de kunstbeurs open is, zeg maar hier uh, de hart. Ja, kunstroute is volgend weekend op zaterdag en zondag 14 en 15 oktober van 12 tot 5 op de mm -hmm. verschillende locaties. En um, in het begin van het boekje wat verkrijgt is... Ja, er is, is een prachtig boekje uitgekomen. Ja. Um, daar uh, staat een plattegrond oh, waar, ja, je, ja. Ja, waar je dan ziet uh, uh, op welke 25 locaties moet ik zeggen. Ja, geweldig. Um, waar er wat te zien is. ...en um, met nummers erbij... ...die we refereren naar de, naar de kunstenaars... ...in het boekje... ...met mooie foto's erbij... ...en um, foto's van de werken... ...en soms ook een foto van de, van de kunstenaar zelf... ...welke ik ook altijd... Uh, welke ik ook een hele leuke vind... ...is dus dat heb je Henk Koelemeijer... Mm -hmm. ...die vorig jaar met een paard... ...exploseerde in, de, in het... Um, uh, ...casino, in het Holland Casino... ...en zijn dochter... Staat ook op de oh ja? Zandvoort Art. Ja, Thierry Goedemijn. Dat is ja. het is natuurlijk wel leuk dat je, dat je vader en dochter. Uh, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, in een, uh... Het zijn 25 ja. locaties ja. bij elkaar. Ja. En uh, ja, maar hoe lang doe je erover, denk jij, als je het gaat lopen? Ja, twee hele dagen. Ja, ik wil wel twee dagen ja. uittrekken, denk ik. En dus de... de bedoeling is dat je natuurlijk bij die gelegenheden even een nee, drankje ja, doet. Ja, ja, ja. Je ja, ja, uiteraard, nee, ik uiteraard. moet niet te lang blijven hangen, anders ja. haal je het niet. Er zit nee, een... dan haal je het niet, nee. Er zitten een behoorlijk aantal ateliers bij, onder andere ja. van uh, Donna Corbani. Ja. Uh, ze, ze, ze, ze hebben kunstenaars in zoveel genoeg ruimte om hun uh, schilderkunst et cetera... Nou, nou wat, wat, wat leuk is als mensen zich uh, uh, geroepen voelen om mee te doen. Als ze dat leuk zouden vinden. Dan kan je je altijd melden. En uh, in principe is het wel zo dat kunstenaar zelf zijn locatie uitzoekt. Uh, dat hij dat zelf regelt. Okay. En um, als die daar dus niet uitkomt dan helpen wij. Ja, ja. Dus uh, het samenbrengen zeg maar, van de kunstenaars hier in LDC. Daar is Carina dan weer heel actief in en uh, Hilly en Jante die uh, maken zich uh, bijzonder druk over wat er dan in het uh, oude raadhuis gebeurt en het is natuurlijk fantastisch dat we daar uh, ja, prachtig, dat we die ja, ruimtes mogen gebruiken ja. dat en, is de ingang op de Halterstraat ja het is natuurlijk een toplocatie ook uh, om te zitten want iedereen ja. die loopt langs in het weekend dus nee. we zijn heel blij en er is heel hard gewerkt aan uh, aan dit evenement. Want toen ik in China. was het natuurlijk niet altijd tijd om. of uh, uh, toegang tot WhatsApp. Maar als ik dan weer even WhatsApp had. dan ontplofte die groepsapp ongeveer. Ja, ja, ja, ja, ja. Met dit, dat, zo. Dus er wordt heel actief ook. met al die mensen. Uh, waarmee we samenwerken. met Jeannette, Ellen. Robin, Michael en Christy. Uh, is er heel hard aan gewerkt. Ja. Dus, um, nou, zelfs op het strand, he, met uh, Thijna Sloot. wat gebeurt ja. daar? Ja. Zijn daar ook. Uh, ja. Dingen te zien, de schilderijen, de, van alles en nog wat. Ja, nou overval je me een beetje. <tie> ja, ja, ja. Het zal die ik, jetlag uh... zijn, maar <laughs> ja, die heb ik even niet helemaal scherp. Want ik weet in ieder geval wel dat daar een hele mooie tafel van Paul Jansen staat. Oké, okay. oh. en fri Friteur ja. Danver doet ook mee? Ja, die doet hele kunstzinnige patat dit keer. <laughs> Oranje patat. Ja. Kunstzinnige dus, uh, patat, ja. Maar wel leuk. Dat ze nee, maar allemaal, we gaan niet uh, alles verklappen, weet je. Alle nee. Mensen nee, moeten dat ja, natuurlijk we ook een beetje... Gaan beetje zien, ja, uh, ja. Ja. Nou ja, maar goed, aan de andere kant, ze denken misschien van... Hé, hey, frituur dan veel, wat zal daar nou zijn? Dan ga ik kijken. Ja, weet je, ja, je ja. weet het niet. Ja, ja, niet. ja, dus ik hou dat eventjes als ja. verrassing. Houden jullie ja. het aantal uh, bezoekers bij of... Uh, ja, ze mogen ja, hier gewoon naar lopen. Ja, dat Daar willen het... we natuurlijk wel naartoe maar dat is niet zo makkelijk. Maar het is niet betaald natuurlijk, dus je hoeft ook ja. je, je, geen, geen toegangsbewijs te verkopen. Nee, dus dus uh, het is moeilijk te zien, maar ja, vorig jaar kan ik me herinneren dat er toch een hoop mensen door het dorp uh, liepen. En, uh, ja, met het boekje. En en met we het boekje het, inderdaad. En, uh, en we hebben die, uh, die datum natuurlijk uh, vervroegd naar de eerste keer. De eerste ja. keer was in november. En uh, nou ja, dat, toen was het vrij regenachtig weer. Uh, ja, regenacht, of ja meer. klopt, ja, en gisteren, ja. Of, uh, Vorig jaar was het, heel, uh, was het prima. En ja. was, het dus, uh, nou, was het druk, druk uh, mooi bezocht, laat ik zeggen. En Goed, we hopen natuurlijk op meer. Weet je, uh, ja, ja. Nou ja, goed, we gaan het zien uh, volgende week, Leontien. Uh, moet u moet nu nog een hoop doen of is het nu allemaal wel een beetje klaar? Uh, de, nou, het grootste gedeelte is klaar. Ja. Uh, zeg maar het verzamelen van het werk van de kunstenaars en daar een boekje van opmaken en dat ja. soort dingen. Ja. Dat, is, uh, dat is ook een hoop werk. Dat, natuurlijk. Is, heel veel, dat ja. is heel veel werk. En uh, enkele keer komt er ook nog wel eens iemand bij. Ja, maar ja. wil je toch uh, flexibel zijn, Uiteraard, zou ik maar zeggen. Ja, dus, uh, nou ja goed, in de opening natuurlijk, en de opening, even, onderweg, ja. vrijdag. Ja. ja. En dan gaan we het zien uh, vanaf 12 uur uh, volgende week. We gaan de ja. volgende week in Goedemorgen-Zalvoort ook nog uh, uitgebreid aandacht aan besteden. Carina maakt nog een aantal uh, bijdragen die ook... Uh... Hier vanuit de locatie ja. geloof ik hè? Ja, ja, nou ja, ze maakt van tevoren al een paar dingen. Dus oh, ja. uh, nee, we gaan er wel uh, behoorlijk wat uh, tom-tom wat uh, over maken. En uh, nou ja, goed, uh, Rabbel is open hè, dus uh, Rabbel ja. Reescafé... En het hele LDC. Ik wens je heel veel succes, Leontien. Verder met uh, de voorbereidingen. Ja, en hulde, hulde. Ja, hulde ja, dank je, dank dat dit ja. gebeurt. en uh, uh, uh, ja, Er is niet meer uh, wat je uh, zegt van dat wil ik nog even kwijt. Of... Nou, hulde ook voor Leon van Es. Ja, Leon van Es. Ja, die <laughs> de, heeft een mooie ja, video gemaakt voor hele, ons. Heel goed. Die ja. staat nu achter de knoppen. Die ja. <laughs> Ja, Leon uh, buitst zit allemaal weg, maar het... Uh, Leon ja, ja, kan je ja, overal ja, in je zetten. Ja. Dankjewel, Leon Tien. Ik <laughs> okay wens je nog een jongens. heel goed weekend. Bedankt voor de tijd en, uh, en ik zie jullie ja. volgende week. Ja, Dankjewel. Zeker. ja, zeker weten. Dankjewel. Dag. Bye-bye. Ja. Bye. We're in So stars, where you gonna go? Where you gonna go? Voor twee jaar niet, hè? Met, uh, ja, Hans, we zijn weer online. Oh, we zijn weer online? Ja, ik ja, wel. praten met de ja, al heel druk bezig. Want ja, zeker, ja, want Roy Sandbergen euh, Roy zit, zit tegenover ons, ons. En hij is van uh, de IJsbaan Zandvoort, hè? Ja. U zijn al druk bezig, hè? Goedemorgen, ja. ja wij goedemorgen, zijn zeker druk bezig. Vertel eens even, vanaf, uh, wat vanaf zijn september zijn we oh, ja? weer gestart met, en, uh, met het bestuur. Ja. En wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat houdt het dan in, de, de, de werkzaamheden? Nou, we gaan uh, de taken weer verdelen, ja, simpele dingen als, als vergunningen. Mm -hmm. uh, financiën moeten geregeld worden, want uh, de ijsbaan wordt niet uh, gratis in het dorp, dorp neergelegd. Nee. Uh, evenementen organiseren, scholen uitnodigen, uh, de disco, de curling. Nou, dat heeft allemaal uh, voorbereidend werk nodig. En daar zijn we dan, uh, dan mee bezig. En dat is allemaal vrijwilligerswerk. Ja, klopt. Klopt, dus dan, volledig, uh, volledig veel, vrijwilligers. Daar gaan heel veel uren in zitten. Ja. Hoeveel vrijwilligers zijn er ongeveer bij betrokken? Uh, ik denk dat wij ongeveer rond de 80 vrijwilligers zitten. We hebben geweldig. een hele leuke uh, vaste basis vrijwilligers. Mm -hmm. uh, verdeeld in, uh, in ijsmeesters. Dus degene die op het ijs staan, Leo Miesenbeek ja. is daar uh, de hoofd de aanvoerder van. <laughs> Um, dan hebben we Yvonne Damhof. Die, uh, die zorgt voor, uh, voor alle vrijwilligers die in de koek en Sopi staan. Mm. Maar ook bij de, bij de schaatsuitleen uh, mm. staan. En natuurlijk uh, het bestuur zelf. Het ja. Ja. Nou, is wel weer heel leuk dat het er weer is. Ja, ja. ja. zeker. Want uh, wanneer is het precies uh, Roy? Uh, zaterdag 16 december gaan we weer open. Gaat die open, ja, ja, ja. Ja. Tot... ja. Tot zondag 7 of 8 januari. Dus, okay. uh, dus, zeg dus maar, we, we gaan een week voor de kerstvakantie open. En dan hebben we ja. de eerste week hebben we dan, uh, met name in de ochtenden veel scholen die komen schaatsen. En smiddag zijn we eigenlijk na schooltijd zijn ja. we, we regulier open. Moeten die betalen die scholen of is dat. Uh... Wij hebben hele speciale prijzen ja, okay. voor, voor scholen. Ja, ja, ja. Ja. Ja. En, en voor, voor, voor uh, de, de mensen die gewoon willen komen schaatsen... is dat gratis? Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. er zijn uh, dagkaartjes. Ja? Uh, we, hebben, we hebben eigenlijk twee uh, verschillende soorten. We hebben het kabouterschaatsen. schaatsen. Ja? Dat hebben we nu voor de... Waarschijnlijk voor kleine tweede, kinderen. Ja, voor het tweede, derde <laughs> jaar. Wat wil je wat, ja, jouw, ja, wat je in het begin merkte... was dat toch de, de jongste kinderen... Uh, wilden graag het ijs op. Mm -hmm. uh, maar ja, de regel is... iedereen... Met schaatsen op het ijs. En, en niet alle papa en mama's vonden dat, vonden dat prettig. Nee. Hebben we hebben op een gegeven moment een uurtje kabouterschaatsen in het leven geroepen. dat hè, De jongsten tot, uh, tot zes jaar die kunnen dan de baan op uurtje schaatsen tegen gereduceerd tarief. De ouders kunnen dan nog met schoenen erop. En die hebben dan ook geen last dat de wat grotere kids de, de jongens mm. omver schaatsen. Ja. Is het nou ja, ja, dat ja. we zachter gaan uh, jongens? En, zou kunnen. Maar uh, jullie hebben ook uh, uh, vorig jaar een nieuwe blokhut uh, ja. de baan neergezet. Klopt. Beviel die? Was, was dat? Ja. ja. Dat was, uh, die hebben we wat groter kunnen maken. Ja. Uh, we, hadden, we hadden vaak in de oude blokhut, mm -hmm. die, die inmiddels al heel wat jaren zijn dienst heeft, ja. uh, heeft gedaan, die uh, moesten we vervangen. Dus we hebben hem iets groter, uh, groter gemaakt. Uh, en dat, dat, dat was een uh, prima, ja. prima bevalling. En het, uh, dat wordt wo de bar? Zeg maar, Daar hoort de, er, er hoort de bar bij. Dit jaar is uh, Melwin. Uh, Melwin Dreusen. Die is uh, druk bezig. Vorig jaar had hij als opdracht uh, een nieuwe blokhut. Ja. En dit jaar uh, is, hij, uh, is hij bezig met uh, een met nieuwe bar. Okay. Want de bar die viel uit elkaar. Oh, ja? oh. Die had zijn dienst ook weer gedaan. Ja, dat ja, moet dus we doen neerden, ze, soms uh, gaat dat hout. Hoeveelste jaar is het dat jullie het doen? Twaalfde editie. Oké. Okay. Ja. ja. We hebben dus één jaar de, de eruit gelegen. Precies. Wegens, uh, wegens corona. Wegens en 12 uh, maar niet altijd in dezelfde samenstelling met het bestuur? Hè? Dus nee, nee. nee. We hadden, uh, het, is, uh, het is heel in het begin is het, uh, is het gestart. Ja. Op een gegeven moment zijn uh, Helma is er op een gegeven moment uitgegaan. Ja. Daar ben ik uh, uh -huh. bij gekomen. Dat is denk ik inmiddels een jaar of acht geleden. En het huidige bestuur uh, heeft twee jaar geleden plaatsgenomen. Uh, Rob de Graaf, Ingrid Muller en Kik de Vos, die zijn toen, uh, toen uh, afgetreden. Mm -hmm. En daarvoor zijn uh, Dennis Polders is de nieuwe voorzitter. Nieuwe voorzitter die nieuwe voor, ja. voor ja. Damhoff is, uh, is degene voor de vrijwilligers. En Erik Frans uh, is onze uh, chef financiën. Dus ja, ja. we moeten ja. helemaal dat lief aankijken als, ja. we iets willen, als we iets willen. Wat over die financiën. Je zei al: uh, jullie moeten eigenlijk uh, zonder sponsoring het uh, voor elkaar krijgen. Hè? Ja, nou, nee, niet zonder, zonder sponsoring. Ik, Ik bedoel, ja. zonder uh, subsidies. Ja, de gemeente die, die werkt wel mee, toch? Ja, zeker. Ja, dat gemeente, is wel een belangrijke... De gemeente die, die werkt mee. Uh, we hopen ook dit jaar de medewerking op een andere manier te krijgen. Dat we de gebruik kunnen maken van de stroomvoorziening die uh -huh. aangelegd wordt in het dorp. Ja, want het zal best een hele hoop stroom uh, verbruiken. Uh, ja, we hebben een dieselaggregaat tot nu toe uh, okay, de ja, de, de, gehad. En die dan, is ja, er niet de, meer, hè? Wij gaan ervan uit dat uh, in november een vaste stroomaansluiting komt. Oké. Okay. En dan kunnen wij de dieselaggregaat inderdaad achterwege laten. Ik dacht dat die er al was voor de markt, maar... Uh... Nee, nee, de laatste berichten die ik heb gehad is dat het in november uh, definitief is. Dat ja. hij er, of tenminste dat hij in november wordt aangelegd. Ja, ja. Ja. Dat moeten jullie wel weten, want anders moet je ja. weer naar het aggregaat ja, ja, ja, toe natuurlijk. En, uh, en uh, Leo is uh, daar onze contactpersoon voor. Hij gaat wel op vakantie, maar hij moet de hotline blijven. Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, we hebben natuurlijk altijd een, uh, een uh, fallback scenario. We kunnen eventueel die aggregaat... Uh, weer, weer maar die draait, op, uh, die draait op diesel, die hè? Draait op diesel dus. En als je hoge temp niet. Ja, hogere temperaturen hebt en met de huidige dieselprijzen dan kan het behoorlijk oplopen. Ja. ja. Want ja, ik al heb wel eens gehoord ploen. dat het uh, met, met, met hogere temperaturen gewoon drie, vier, vijfduizend euro scheelt. Ja. Aan het, diesel gewoon, die je gebruikt. Je bent gewoon uh, met hoe hogere de temperaturen, hoe, hoe lastiger het ja. is ja. om om te koelen. Ja. En zeker als je ook nog eens uh, wind erbij hebt. want het nou, is de oppervlakte van het van het die moet ik zien. Eens... Nou, ik denk uh, twintig uh, bij het volledige plein voor uh, voor de Hema nog ja. die, ja, ja. uh, die, die. het is, is uh, net zo groot als als uh, afgelopen keren. ja. Ja. Ja, ja, Leo heeft een kleine aanpassing gedaan, waardoor die misschien zelfs iets groter is. Okay. Ja? Want uh, ja, we hebben het nu over de locatie. Hè? Want dat, dat, dat uh, leverde ook een beetje problemen op, uh, zeg maar hoe het plein in elkaar zit en uh, uh, welke ruimte jullie konden gebruiken. Want er zijn nu ook uh, nieuwe, uh, er zijn nieuwe plannen voor het raadhuisplein. Ja. Wordt, dat, uh, wordt die ijsbaan daarin meegenomen? Of? Ja, wij zijn daar uh, wij worden daar ja? wel uh, bij betrokken. Uh, we hebben natuurlijk een, een paar jaar geleden hebben we de uitdaging met die bomen gehad. Ja, maar die bomen inderdaad. Ja, ja, dat toen, was, dat ja. was op een gegeven moment een uitdaging. Ja. We hebben we ook gekeken van ja, hoe kunnen we dat dan uh, oplossen na het einde. Maar wat was het uh, probleem? Die boom staat midden in de ijsbaan. Oké, okay. ja, dat dus, is een probleem. Dus, uh, nou, als van, je die mooi... Die niet even weghaalt. Als je, maar, je die mooi versiert, dan is het wel een mooie... Nee, een nee dat, dat hebben we nu dus gedaan. Ja, ja, ja. Nop, ja, ja, die, ja. doet elk jaar een, een mooie lamp erin. verlicht is En we hebben met de bouwploeg hebben we ervoor gezorgd dat die bomen gewoon omhulst worden, ja, dus ja, ja. er komen geen beschadigingen aan en dat is ja. helemaal, uh, helemaal goed geregeld ja. goed ja. hoor Roy, jij bent ook chef curling, de fluitketel, waar enorm veel belangstelling voor is. Het is echt bizar. Voor de zomer krijg ik al verschillende appjes van sponsoren of van andere teams. Maar wat... Weet je niet wat in de fluitketels? Nou ja, misschien kun jij het eruit. Ja, we hebben jaarlijks de strijd om de vuilbegeerde wisselbeker van de fluitketel We hebben letterlijk fluitketels bij de IK gehaald. Die zijn... Uh, verzwaard, hè? Verzwaard met, met uh, beton. <laughs> en uh, we, hebben, we hebben hele mooie curlingrozen in, in, een, in de ijsbaan zitten. En we hebben altijd uh, twee voorrondes. Wat zijn curlingrozen? Nou, de, je, je schuift de fluitketel Schuif je naar de roos toe. Zit je in het midden van de roos. Oké. Okay. Net als met, uh, met uh, dart of zo. Zit je in het midden, dan heb je een aantal punten. Dan ja. heb je de buitenste ring. Oké. Okay. Ja, buiten de roos is geen punt, hè? Uh, maar heb je je fluitketel in de roos zitten en de andere tegenpartij die komt en die schuift je ketel eruit, dan heb je ook weer, uh, zijn de punten weg. Maar dat is gewoon een, een, een zeer populair event. Ja, een gezellig uh, event, uh, he, want uh, het is zeker. altijd hartstikke druk. Ja, ja, afgeladen en, uh, vol. Eigenlijk altijd met dezelfde wielaar, of uh, zie ik dat vaak? Nou, er is, er is wel eens, uh, he, waar we nu zitten, rabbel heeft wel eens, uh, wel eens gewonnen, maar okay. buitenspel is toch wel de koploper, de wisselbeker staat. Het, uh, de, de ook weer. Straat, ja. Ja, het was op een gegeven moment zelfs zo dat ze drie keer achter elkaar wonnen. dat okay. ze de wisselbeker houden, maar ja. ze waren zo sportief om ja. ook weer een nieuwe wisselbeker te sponsoren. Hoeveel teams kunnen er aan meedoen, Roy? Ja, daar heb ik nu een discussie over in het in het oh. bestuur. We zitten met uh, 40 teams. 40? Ja, Zo. die hebben we. We hebben op een gegeven moment gaan uitbreiden. Uh, door een iets ander format uh, uh -huh. in te steken. Want je zit natuurlijk in bepaalde tijd ja, dat, je, dat je het moet ja. doen. Dus we hebben nu zo ingestoken dat we met 40 teams uh, de voorrondes ingaan. Dus uh, elke voorronde 20 teams. En uh -huh. dan een finale dag. We zitten te kijken uh, om nog een derde curling roos neer te zetten, zo. zodat uh. we nog wat wedstrijden bij kunnen doen. Maar er komt natuurlijk meer bij kijken. Enerzijds de simpele dingen als extra fluitketels, maar anderzijds. Ja. Ja publiek, komt meer publiek. Je moet even goed nadenken van kan je dat allemaal borgen ja. en, en hoe wil je dat doen. Wat je niet wil is uh, je eigen succes overstijgen nee. en daardoor afspraak doen aan het event. Dus nee. we zijn aan het kijken wat daar nog de mogelijkheden is, uh, ja, ja. In zijn. Het, het is... zijn ook belangrijke avonden voor de, voor de bar waarschijnlijk en jullie omzet ja. die je daar ja, draait. Waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Uh, Erik uh, klaagt nooit als wij de Keurling aan. Nee, want dat zijn geen nee. mensen die alleen maar spa drinken. Hè? Uh, spa wordt, uh, wordt weinig besteld. Ja. Ja. Klopt, ja. Ja, want een heleboel cafés doen mee. Ja. En, uh, restaurants en noem maar op. Uh, cafés, restaurants, maar ook vriendenteams. Ja, vriendenteams maar zoeken jullie uh, zoek als sponsors? Wij zoeken altijd sponsors. Ja, we hebben, we hebben uh, dit jaar weer een uh, leuke aanwas met nieuwe sponsoren. Mm -hmm. uh, maar we zijn nog steeds op zoek maar waar, naar Maar als sponsor, waar moet je dan denken? Aan, aan... Wij beginnen vanaf 250 euro. Okay. We krijgen een bordverlopte krijg baan. de baan. een he? doek. Die is uh, 50 centimeter breed uh. en 70 centimeter hoog. Okay. We hebben twee schermen op de koek en soapie. Binnen en buiten de koek en zopie. Zeg maar op het terras. En dan komt je logo ongeveer elke 20 minuten. Even tevoorschijn en een vermelding op en de website. En is, wat is de, zeg maar de meest uitgebreide sponsermogelijkheid? Ja, die zonbeperkt. Oh, kijk, <laughs> heel goed. Nee, maar we hebben, we hebben de meeste zitten tussen de 250, 500 en... De, Duizend euro. Oké, okay, oké. Okay. Ja. het is ook een heel belangrijk uh, sociaal evenement, vind ik persoonlijk. Hè? Want ja. Uh, ja, het brengt mensen bij elkaar, midden in het dorp, uh, ja. ze zien elkaar. En, uh, uh, dat aspect, dat vinden gemeenten de gemeente waarschijnlijk ook wel belangrijk. Ja. Toch? Klopt, Neem ik aan. Klopt. En, en ook de, de mensen om en rond de ijsbaan. Hè? De winter is toch, iedereen zit wat ja, meer daarom. in zijn huis. Ja. Ja. En nu zie je ook heel vaak dat, uh, dat mensen ochtends even een bakje koffie komen halen. Ja.